8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE heeft ook gespioneerd... bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het opinieblad blijkt uit de documenten... die klokkenluider Snowden naar Wikileaks lekte... dat de NSE onder meer plattegronden had... van de kantoorinrichting van het EU-gezantschap... en dat de dienst informatie had over de IT-infrastructuur... en de server van de EU-missie in New York... In de zomer van 2012 zou het NRC-expert zijn gelukt om de codes van het videoconferentiesysteem van de VN te kraken. De Spiegel schrijft ook dat de NRC wereldwijd meer dan 80 ambassades en consulaten afluistert.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 Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De inzittenden van de eerste auto zijn door de brandweer uit hun auto bevrijd. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de bestelbus die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. In de Eredivisie heeft FC Utrecht zijn eerste zegen van dit seizoen te pakken. In de Galgenwaard won de ploeg van trainer Wouters met 2-0 van AZ. Eerder vandaag haalde Feyenoord voor het eerst dit seizoen punten door met 3-1 nak te verslaan. De Nederlandse hockeymannen hebben, net als de vrouwen gisteren, het brons veroverd op het Europees kampioenschap. In de Belgische boom werd Engeland met drie treffers van Jeroen Hertsberger met 3-2 verslagen. Titelverdediger Duitsland won het EK door met 3-1 gastland België te verslaan. De Nederlandse hockeyvrouwen wonnen gisteren de troostfinale met 3-1 van België. En ook bij de vrouwen werd Duitsland Europees kampioen.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 WPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, wat een troep. Elke dag zijn we goed voor zo'n beetje anderhalve kilo afval per persoon. Dat is dus grofweg 500 kilo per jaar. Je zou er elk jaar 30 keer in Nederland alleen een flink voetbalstadion mee kunnen vullen, tot aan de nok. En als je dan al het afval van de hele wereldbevolking zou optellen, kom je naar schatting op 12 miljard kilo troep per jaar. Drie wetenschappers zitten hier komend uur aan tafel en we gaan praten over hun fascinatie voor het huisvuil. Het gaat over afval als grondstof, als cultureel erfgoed... en als model voor een samenleving. Hartelijk welkom, alle drie. Katarzyna Szwertka is Japanologe van de Universiteit van Leiden. Hartelijk welkom. Willem van het Geloof is historicus. Hij onderzocht onder andere de geschiedenis... van afvalverwerkingsbedrijf Van Gansenwinkel. En Christine Karaben is senior onderzoeker bij het NCDO. Dat is een... Stichting of een, of een, nou ja, in ieder geval een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met allerlei idealistische zaken rondom Nederlanders in de wereld en deed daar onderzoek naar Nederlanders en hun afval. Mevrouw Kachben, even met u uh, te beginnen. Die, die getallen, die, dat was nogal, uh, ja, je leest wisselende berichten: 500 kilo per jaar per persoon, klopt dat nog? Ja, nou, de, de, wij hebben dan die, het laatste cijfer wat echt bekend is, is die 1,6 kilogram, maar dat. Uh, dateert al uit 2008, dus daar kan je van veronderstellen... dat dat mogelijk nu wat hoger ligt. Maar je moet in ieder geval uh, denken dat elke Nederlander... tussen de anderhalf en twee kilogram uh, afval per dag creëert. En dat doe je niet alleen thuis, maar ook als je aan het werk bent... op school, overal creëer je eigenlijk afval. Is het hoogtepunt al bereikt of ligt dat achter ons? Nou, als we mensen er bewust van zouden maken... in hoeverre het ook steeds meer een mondiaal vraagstuk uh, wordt... Afval, omdat de wereldbevolking nog steeds groeit, de wereldconsumptie neemt nog steeds toe. Dus mag ik hopen dat we nu op het hoogtepunt zitten van de afvalconsumptie en dat dat in de komende jaren af gaat nemen. per Nederlander in ieder geval, wat we hier als Nederlander aan kunnen doen. Waar blijft al dat afval? Nou, eigenlijk gaan we in Nederland goed om met dat afval. Als je kijkt dat we ongeveer per jaar met heel Nederland zo'n 63 miljoen ton afval creëren, dan hergebruiken we daar 53 miljoen ton van. Dus dat is een heel groot gedeelte. Vervolgens dan verbranden we nog tussen de 8 en de 9 miljoen. En dan blijft er eigenlijk nog maar 3 miljoen of 2 miljoen ton over... wat eigenlijk op een stortplaats eindigt. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Oost-Europese landen... dan zie je hele andere cijfers. Daar eindigt nog steeds 99 Of tegen de 100 van het afval eindigt nog steeds op de stortplaatsen. Dus eigenlijk doen we het als Nederlander heel goed. En zijn we ook wat betreft het hergebruik en het afvalverbranding... Zijn we echt, horen we echt tot de koplopers in Europa. Zijn er nog lekker? Is er nog, nog afval dat niet te detecteren is... dat ergens in de bosjes, in, in, de, in de oceaan of in de sloot eindigt? Nou, dat is relatief weinig, maar mijn collega weet daar nog iets meer over. Dat, dat is in Nederland is dat relatief weinig. Ja. Um, waar wij in Nederland nog steeds een lek hebben... is de teruggave van elektronische en elektrische apparaten. In Nederland zijn producenten verplicht hè, om uh, die apparaten terug te nemen. Maar overal waar een uh, redelijke hoeveelheid ijzer aan zit... daar is de ijzerboer tuk op. En uh, die stroom die verdwijnt vaak in de ijzerschetter... in plaats van dat het terugkomt bij de organisatie die er verantwoordelijk voor is. Dan even wereldwijd. Want we hebben het wereldwijd over 12 miljard kilo uh, rommel. De, de, de rommel wordt natuurlijk ook heel veel verscheept over de wereld. Zijn er wereldwijde mondiale knooppunten van, uh, van, van troep eigenlijk? Nou, ja, een van de meest interessante stromingen qua afval... dat is de, het e-waste, dus eigenlijk het elektronisch afval... Dat wordt heel veel naar Afrika verscheept. Naar Ghana is daar een voorbeeld van. Daar heb je enorme bergen met uh, elektronisch afval. Daar wordt wel ook heel veel mee gedaan. Nog. Het is niet dat dat allemaal ergens eindigt... en dat er dan niets meer uitgehaald wordt. Het wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Maar het zorgt wel voor enorme balen afval. En waar ook ja, kinderen uh, eisen zitten verzamelen... of uh, uh, onderdeeltjes die nog wat waard zijn. En dus eigenlijk in een hele gevaarlijke werkomgeving... Uh, ja, geld aan het verdienen zijn. Namelijk op een elektronische vuilnisbeeld. U heeft onderzoek gedaan naar de houding van de Nederlander ten aanzien van zijn, van zijn vuilniszak. Wat vinden Nederlanders het, het grote probleem? Waar maken ze zich zorgen over? Nou Het grootste probleem, dat is dan wel weer interessant, dat heeft ook met de nabijheid van het afval te maken. Um, het grootste probleem vinden Nederlanders namelijk zwerfafval. En dat is dus het afval waar je als Nederlander eigenlijk mee geconfronteerd wordt. En dat is eigenlijk een heel klein gedeelte natuurlijk van het afval. En zeker als je dat vergelijkt met ontwikkelingslanden. Want we hebben hier een prima systeem voor uh, vuilnisophaal. We hebben een systeem eromheen dat je bekeurd wordt... op het moment dat je niet netjes met je afval omgaat. Maar nog steeds, dus het zwerfafval vinden ze het grootste probleem. En dan is het ook nog wel interessant om op te merken... dat één op de zes Nederlanders ook volstrekt geen problemen kan bedenken... in relatie tot afval. Gewoon dus, helemaal tevreden, nee. helemaal gelukkig. zakken ja. op de stoep, wegnemen. En, uh... en, maar dat geeft dus ook eigenlijk aan hoe ons zichtbaar het afvalprobleem in Nederland is. Als je dat vergelijkt met andere landen waar het veel zichtbaarder is. Katarzyna Svetka, u doet onderzoek uh, in Japan veelal. Ja, ook ook in, in andere landen. Daar vinden ze ons maar smerig. Hè? Wat, wat, wat wij van veel landen zeggen in de reisgids van Abbas Hoep... het is er wel een beetje goor. Dat, dat vinden zij van Europa. Nou, dat, dat heb ik zelf niet uh, gehoord. Maar uh, wat ik uh, zie... Uh, in, in uh, Japan of andere Oost-Aziatische landen... dat je, de, de straten zijn uh, schoner. Maar omdat je dat niet ziet, betekent dat er geen afval... niet dat het er geen afval is. Uh, ik moet zeggen, ik had laatst uh, gesproken met uh, iemand... die is aangesteld als Japanse, um, een Nederlandse ambassadeur in Japan. En de eerste wat hij zei toen hij hoorde dat ik... een uh, uh, onderzoek over afval deden. De. Ja, de Japanners, er is geen afval hier. Uh, maar uh, dat is natuurlijk niet waar. Uh, je ziet het natuurlijk, je ziet het alleen niet. Bijvoorbeeld in Japan op straat zie je helemaal geen, bijna geen afvalbakken. Er is geen afval, maar ook geen afvalbakken. Maar dat hoeft dus niet te zeggen dat ze ook <coughs> daadwerkelijk hygiënischer met, met afval omgaan. Jazeker, ze gaan er ook hygiënisch mee om. Maar ze produceren ontzettende bergen met afval. Ik heb uh, niet paraat al die cijfers, maar het is veel meer dan, in, dan we in Nederland produceren. Maar ze halen er ontzettend netjes mee om. Dus je uh, ziet het niet en daardoor lijkt het zo netjes. Ja, ja en zelfs als ik heb, uh, ik heb een, uh, een afval uh, op bergplaats in een uh, appartementcomplex gezien, nou, dan kan je van de vloer eten. Zo schoon is het daar. Er uh, zit allemaal afval netjes verpakt in allerlei, uh, ja dozen en uh, containers. Maar het is ontzettend schoon. Christine? Ja, ik, nou, ik vroeg me af hoe ze er dan mee omgingen. Want uh, dan we zitten in appartementgebouwen dan systemen waar je dus heel makkelijk je afval heel netjes uh, op kan ruimen. Nou, er is ontzettend uh, zat, ons zijn er ontzettend veel regels. Uh, soms ja. zijn er 1, 2, 3, a 4'tjes met uh, wat je allemaal moet scheiden en hoe, en hoe je het moet verpakken. Uh, sommige uh, ...appartementencomplexen hebben, is het zelfs verplicht om je appartementnummer op te schrijven op je, uh, op je afvalzak. Ja. En dan word je aangesproken. Als, en zijn zijn vaak doorzichtig. En dan kan je wel aangesproken worden door je buurman of buurvrouw. Ja. Uh, nou, u heeft uh, uw fles in verkeerde tas gezet, zak gezet. Dus er is ontzettend veel uh, sociale controle rondom afval. En ook ontzettend veel regels. En mensen houden ze zich aan die regels. Maar wat interessant is, het gaat veel beter met scheiden en recyclen. Maar die drie R's van reduce, reuse en recycle... die reduce uh, stuk uh, minder afval produceren, dat doen ze dat dus niet. En dat vind ik heel uh, fascinerend. fascinerend. Ja, alle drie gefascineerd door, door afval. Zometeen gaan we het hebben over de, de geschiedenis van onze uh, vuilnis. Maar eerst een waarschijnlijk toepasselijke plaat Iets van trash metal verwacht ik. <laughs> Meneer Amers, was dat het nummer heette, Big Wheel. Drie wetenschappers gefascineerd door afval. Katarzyna Tchetska is dat en Willem van het Geloof, historicus... en Christine Carabens, senior onderzoeker bij het NCDO. Uh, meneer van het Geloof, als historicus... wanneer werd afval eigenlijk voor het eerst een, een probleem? Welke samenleving heeft voor het eerst een enorme hoop troep voortgebracht? Ja, nou, ik beperk me tot Nederland. Uh, als ik kijk naar het Nederlands afval... hebben we eigenlijk twee momenten waarop we een uh, enorme toename zien van het afval... En dat is de tweede helft van de 19e eeuw en de tweede helft van de 20e eeuw. Om nou, met de eerste te beginnen. Um, wij hadden in Nederland een, uh, een probleem in ziekten en uh, epidemieën. En in die tijd kwam er een stand op van artsen, maar ook van ingenieurs. En die wilden dat probleem aanpakken. Er waren jonge mensen, uh, ambitieus, niet alleen in hun beroep, maar ook uh, sociaal geëngageerd. En die wilden graag die situatie verbeteren. In Engeland was er al behoorlijk wat onderzoek gedaan... naar de choleraepidemieën. En die kennis en kunde die gebruikten ze hier... met hun eigen statistische methode... hun eigen onderzoeksmethode. En eh, dat betekende dat al de mest die wij gebruikten... en die op straat lag... en eh, waar, die, die wij zelf veroorzaakten als mensen... Eh, in riolen werd eh, gepompt. Dus riolensystemen werden ont, eh, ontworpen. En dat werd gespoeld met water. En dat werd zo dun dat het eigenlijk als... Uh, ...mest niet meer bruikbaar was. Ja, dat was net een vraag van de luisteraar. Die zei al die getallen van uh, hoeveel afval we produceren... ...is dat inclusief of exclusief... ...wat ik ook nog in het riool achterlaat. Dat was uh, exclusief. Dus dat komt er allemaal nog, uh, nog bij. Dat klopt, ja. Je hebt de waterzuivering als een aparte uh, tak van sport. We hebben het inderdaad over vast afval. En uh, dat was dus één uh, methode. maar Dat betekende dat al die mest verdween en dat dat opgeruimd moest worden. Dat, uh, tegelijkertijd stookten ze in die tijd op hout en turf. En dat is een vrij mineraalrijk uh, as wat daar vandaan komt. Dat werd gebruikt ook als mest... En dat werd vervangen door steenkool. En steenkool had beduidend minder mineralen. Dus je bleef ook met een asberg zitten. En dat is zeg maar de eerste ontwikkeling van een, uh, van een afvalberg van een bepaalde soort. Dus eigenlijk door de hygiëne te promoten... om, om ziektes tegen te gaan, was je handjes, uh, dat soort dingen... en het aanleg van riolering, ontstond een grote berg afval. Ontstond afval wat overbodig was. Ook omdat er in die tijd technologische ontwikkelingen zorgden voor uh, kunstmest. En kunstmest was... Op 50 maal zo effectief als de traditionele mest werd uh, was. Dus het was al een, gauw een keuze. Dan gebruik je kunstmest en dan blijft er andere mest over. En dan krijg je mestberg. En dat was het uh, probleem van de 19e eeuw. Dat moest opgelost worden. Daarnaast had je het bevolkingsgroep. Christine noemde het al. Dus er werd gewoon steeds meer afval geproduceerd... omdat er steeds meer mensen kwamen. En vooral in steden moest dat ook opgeruimd worden... En dan krijg je ook de organisatie van het afval... vindt op dat moment ook plaats. Dan komen er gemeentereinigingsdiensten. Er zijn heel veel gemeentereinigingsdiensten... die al bestaan sinds 1870. Ja, het is eigenlijk ook een, een, een glorieus verhaal natuurlijk... dat wij ons helemaal geen zorgen meer maken over het afval... dat niemand er nog naar omkijkt... en dat het gewoon netjes wordt opgehaald. Dat is een logistieke... Operatie van heb ik jou daar? Dat is, dat is een technologische uh, verworvenheid. Het, het, het verdwijnt uit beeld, hè, Christine, ja. wat jij zei. En uh, dat, dat zit hem voornamelijk in de technologie. Als jij industriële verbrandingsovens uh, weet te bouwen, en die hebben wij al sinds 1912 in Nederland, dan verdwijnt dat uit beeld hoe langer hoe meer. Je reduceert het afval, maar je haalt het ook weg. Je hebt een systeem samen met die gemeentelijke verbrandingsdiensten zijn... om het weg te halen. We zijn inmiddels in Nederland op het punt dat we afval importeren. Klopt dat? Ja. ja, dat is juist. Ja. we hebben Engels eh, afval, Italiaans afval... en dat gaat naar onze verbrandingsovens. Um, de verbrandingsovens hebben geen vol last. Dat hebben ze wel altijd gehad, tot 2003. 2004 ongeveer. Daarna is het moratorium op het bouwen van uh, afvalverbrandingsovens opgeheven, En uh, ontstond er uh, een, een uh, aanbod, uh, wat lager was dan de vraag... En dus dat... het, is, het is uiteindelijk ook gewoon handel. Er wordt ook gewoon geld verdiend in afval. Absoluut, maar dat is altijd al zo geweest. Maar, um. maar is het niet milieu onvriendelijk om dan afval vanuit uh, Italië te gaan uh, transporteren? Ik moet denken aan die varken, varkens uh, of aardappels die werden gewassen in één land en dan werden weer vervoerd in... Ja, milieuonvriendelijk. Als het verbrand wordt met energieopwekking... staat dat dan hoger in de ladder van ja. Lansing, heet dat. Hè? En dan is dat beter dan dat het op de stort zou uh, verdwijnen in Italië. Ja, maar die benzine die nodig is om het te verplaatsen... Ja, nou dan weet de... je dan, er zijn vast mensen... die de carbon footprint van dat uh, transport hebben uitgerekend. Ik weet dat niet. Goed, uh, laten we eens um, ter zake komen. Willem van het Geloof. Onze samenleving zou je eigenlijk kunnen typeren... als een <tus> afval producerende... Samenleving. Een simpel voorbeeld, je koopt een mobieltje... bij de allerhipste van, van het hele schoolplein... want je hebt het allermooiste mobieltje. Drie jaar later is het helemaal niks meer waard. Word je uitgelachen als je hem vraagt of die gerepareerd kan worden? Is het een antiek apparaat? Uh, dat is niet alleen met mobieltjes zo. Als je een printer koopt uh, van 60 euro die een jaar meegaat... Uh, en je wilt hem, uh, eindelijk kapot en je wilt hem laten repareren... dan is de reparatie duurder dan, uh, dan een nieuwe kopen. Dus dat, wij leven nog steeds grotendeels in een wegwerpmaatschappij. Vele malen voorspeld dat daar een einde aan zou komen, dat we in een nieuw tijdperk zouden komen, maar we zitten eigenlijk nog steeds in het wegwerptijdperk. Ja. ja. Maar wanneer is dat ja, Er ontstaan... zijn natuurlijk wel initiatieven die, die iets anders willen. Dus bedrijven die er ook bewust nu mee bezig zijn met dus ook het hergebruiken van eigen producten, of het, het, het, het weer ophalen en er weer iets mee doen. Dus er zijn wel, zeker als je kijkt naar initiatieven van redelijke jonge ondernemers... die zijn er wel heel erg bewust mee bezig. En daar zijn, daar, daar zijn ze ook wel echt... Uh, dat je denkt van oké, okay, dit is de volgende generatie en zo. Juist, maar, maar we zitten er, we zitten er we nu, zitten nog, er nu in. nog in. Ja. Maar wanneer is dat ontstaan en, en, en was dat een bewuste keuze van iemand ergens? Was er, was er ergens iemand die dacht van goh... We stichten een wegwerpsamenleving. Of was het gewoon een bijproduct van andere gedachten? Nou, dan komen we op die tweede ontwikkeling. Uh, waarin de, de twee afval... grote pieken van onze ja, afvaltoename, waarin afval ontstaat. is dus na de Tweede Wereldoorlog. En uh, daarin worden producten ontwikkeld die, uh, die wegwerpproducten zijn. Als die uh, op zijn en over zijn, dan is het voorbij. En het was ook een marketing tool om te zeggen... van je moet die koper verleiden. om telkens iets nieuwers, iets beters... Iets uh, te kopen wat eerder dan nodig. En dat eerder dan nodig, dat was werkelijk een marketing tool. En dat, dat is meer een omzet. Dus, dus zodra jouw mobieltje het begeeft of niet meer hip is of, of niet meer te repareren valt, word jij gedwongen een nieuwe te kopen en dat is goed voor de economie. Juist, en dat heet de planned obsolescence, want dat was een Amerikaanse term. En, uh, geplande geplande overbodigheid. overbodigheid. zou je ja. dat in het Nederlands kunnen vertalen. En uh, waar dat vandaan komt, dat was een, het beeld van een geplande overbodigheid. was eigenlijk een uitvinding van de depressie, van de crisis van de jaren dertig. Toen was er een Amerikaanse economie die wilde een, een einde maken aan de depressie... door burgers verplicht uh, om een bepaalde periode nieuwe producten te laten kopen... zodat de uh, warehouses, de, de magazijnen leeg zouden komen... maar ook de productie weer zo op, uh, zou opstarten. En dat was een staatsgeleide economie. Als je je schoenen niet inleverde na drie jaar... kreeg je een verhoogde belasting. Dus er zat straf op. Maar dat was zo'n staatsgeleide idee. Dat heeft in Amerika natuurlijk nooit uh, op opge geld gedaan. Maar de term, plant op werd overgenomen door marketeers. En die zeiden, we gaan producten maken die snel omzet genereren. En dat is wel degelijk gebeurd. Uh, er, is een, uh, er zijn een hele hoop producten die nauwelijks repareerbaar zijn. En het voorbeeld wat jij geeft van uh, het telefoontje. Ja, na twee jaar is het uit de mode. Je zou dat uh, modieuze overbodigheid kunnen noemen. Of er zitten gadgets op de nieuwe serie... die je heel graag wil hebben, omdat o, je de verliefd of op bent. Of een printer, zo'n ding kost, kost drie tientjes. Als de stekker kapot is, dan moet je een hele nieuwe printer kopen. Ja. Klopt, want repareren is duurder. Nou, en er is een ontwikkeling. We kunnen inderdaad... Die bedrijven zijn belangrijk. Maar wat je ook ziet is dat de repaircafés nou opkomen. En daar kun je met dat soort dingen terecht. En dan kun jij een nieuw stekkertje laten maken. Oh, maar want wanneer... ik heb wel het idee dat burgers... Een beetje moe worden van dingen weg te moeten gooien die nog goed zijn. Maar is daarmee ook wel het einde van de wegwerpsamenleving in zicht? Want dat is, is vaak voorspeld. En hoe sympathiek al die initiatieven ook zijn... dat, dat blijft natuurlijk tot nu toe volgens mij kleine initiatieven. Of, of is er nu echt al een teken dat, dat het... Dat we een andere manier gaan bedenken om, om als samenleving met afval om te gaan. Je kunt niet spreken als samenleving. Het is in Nederland niet zo dat 16 miljoen mensen dezelfde gedachten hebben. Maar er is een voorhoede van mensen die ervan overtuigd is dat we op een andere manier met grondstoffen moeten omgaan. En dat is wel degelijk een idee wat nu eindelijk uh, vat krijgt op ondernemers. Maar wat ik altijd een aardig element vind. is dat. in de begin jaren negentig. had je natuur, milieu. en, en, en groeperingen als dat. En dat werd door, door de afvalboeren. de, ro, de groene kmeggen genoemd. Zo keken ze tegenaan. Dat waren fanatiekelingen. En het is leuk om te zien dat de ideeën. die zij toen naar voren gebracht uh, hebben. nu omhelst worden. in de boardrooms van, van grote afvalbedrijven. Dus dat de idee begint. pas een uh, vat te krijgen op de samenleving. En Wat voor ideeën zijn dat dan? Hergebruik van grondstoffen. Niet, niet zomaar alles weggooien, maar al het afval wat je hebt... zoveel mogelijk hergebruiken. Binnen je technologische mogelijkheden op dit moment... en uitbreidend naar de toekomst. Maar er is ook een andere aspect van die on historische ontwikkeling... Die, die eigenlijk heel boeiend is. Er zijn bepaalde gewoontes ontwikkeld die we niet terug kunnen draaien. Zoals, zoals het feit dat wij bijvoorbeeld zo, zo gewend zijn aan wegwerp papieren zakdoekjes... dat niemand nu zou willen. Dat zouden we vis, ontzettend vies vinden... om een katoenen zakdoekje nog te gebruiken. Of toiletpapier. Uh, dat zijn nieuwe producten... die zijn uh, na, na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk uh, ingeburgerd. Uh, en dat is eigenlijk geen weg terug. Ik zie niet dat zelfs hele milieubewuste mensen... die dan uh, zeggen... nou, doe maar mij geen... Uh, ja, uh, toiletpapier. Ja, misschien met toiletpapier. Dat wordt wel een hele precaire zaak als dat er niet meer zou zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, water in flessen. Dat was, laten we zeggen, twee jaar geleden of een jaar geleden was je nog in restaurants. Was je een zeur als je zegt: ik wil gewoon kraanwater Ik wil geen water uit een glazen fles of uh, plastic flessen. Wat de halve wereld over heeft gereisd of in, of in, in ieder geval uit België of uh, Frankrijk. Om bij mij op tafel te zetten. En daar zie je echt dat een soort burgerinitiatief dus echt werkt. Dus dat uh, steeds meer restaurants beseffen dat ze het echt niet kunnen maken. Maken, om geen kraanwater gewoon te, te serveren. Dus je ziet toch wel, dan weer op bepaalde punten zie je dus die omkering. Ja, Willem van het Geloof? Um, burgerinitiatief, daar ben ik het mee eens. Als ik kijk als historicus naar bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld de glasinzameling in Nederland, het verzet tegen zware detergenten in wasmiddelen, dat waren allemaal burgerinitiatieven. Meestal vrouwen overigens. En uh, glas uh, is een groot nationaal fenomeen geworden in 1978. Maar in 1971 waren er al twee vrouwen in Zeist... die een bak hebben neergezet en dat was een eclatant succes. Dat waren allemaal burgerinitiatieven... die langzaam overgenomen worden door de overheid. En dat is het idee van duurzaamheid ook. Er zit heel veel particulier initiatief. Soms met een wat commerciële bijsmaak dat je denkt... van joh, kan het wat minder? Maar het zijn heel veel... Heel veel particuliere initiatieven. U noemde net die hygiënebeweging uit de 19e eeuw. Dokters die zeiden van nou we gaan de samenleving veranderen... want iedereen wordt maar ziek en dat kan beter. Zou, zou je dat daarmee kunnen vergelijken? Wat er nu gebeurt? Nou, wat de, de vergelijking tussen die hygiëne en, en de duurzaamheidsbeweging nu... is um, uh, het gebruik van uh, het woord. Um, rond 1900 was het zo dat als jij iets wilde bereiken... dan uh, ging je de kansel op, dan riep je hygiëne... En dan durfde niemand eigenlijk al meer te zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens. En dat is nu een beetje ook zo met het woord duurzaamheid. Dat, dat wordt wel vaak gebruikt als een, uh, een motto. Of het, de vlag waaronder je wil varen. En uh, ja, dat is goed. Dus wat heb je daar tegen? Ben je dan tegen duurzaamheid? Ja, maar als je als je, je ideaal maar abstract genoeg formuleert... dan zal iedereen te ervoor zijn. Zoiets dus als, als wereldvrede of, of duurzaamheid. Maar dat betekent tegelijk natuurlijk ook geen hele donder meer. Um, en dat is niet zo, want er zitten wel degelijk bedrijven bij... en ik vind uh, die uh, niet coquetteren met het idee... maar enorm hard bezig zijn om hun uh, inkoop, hun producten duurzaam te maken... omdat ze er geld aan verdienen, omdat het een economische waarde heeft. Dus die duurzaamheid heeft wel degelijk een economische waarde. Alleen wordt er ook heel vaak gecocquetteerd met het begrip. Dat is een ander verhaal. En dat ja. werd met die hygiëne ook gedaan. Het werd gebruikt om iets te bereiken... Dan krijg je de cradle-to-cradle cradle samenleving, een heel populair idee. Dat is een, een, echt een beweging geworden dat je dus al in de ontwerpfase van een product rekening houdt met, met de hele cyclus van recycling en, en misschien nog een keer recycling. Dus je ontwerpt een stoel en je kijkt al van wat zou ik nog meer van dit materiaal kunnen maken als die stoel niet meer hip is of als die niet meer lekker zit. Ja. Um, dat is een ontwikkeling... Uh, die, die, ik, ik, ik praat liever over kredel te kredel dan over duurzaamheid. Want duurzaamheid is een, is een dubbel begrip. Hè? Als we het hebben over een duurzame vrede tussen twee landen... dan is het wel duidelijk wat we ja. bedoelen. Het is een vrede die heel lang duurt. Maar als ik het heb over een duurzame stoel... dan weet ik niet meer of het bedoeld wordt een stoel die lang meegaat. Of een stoel die heel makkelijk ecologisch te verwerken is. En, en uh, geen down recycling, downcycling ken, maar Absoluut. voor hetzelfde doel gebruikt kan worden. Um, dus cradle to cradle is als concept heel krachtig. Alles, alle afval is, is, uh, is grondstof in, uh, in, in dat opzicht. Ja, en, en natuurlijk, en ik had het net over een van die mondiale vraagstukken en daar noemde ik afval bij, maar zeker ook grondstof en grondstoftekorten in de toekomst is ook een van de dingen waar we als wereld ons zorgen over moeten maken. Want de, de, de voorraden, de grondstoffen, die zijn gewoon uitputtelijk. En de, met een toenemende gewoon rijkdom ook in, in de opkomende economieën. En gewoon steeds meer consumptie is dat gewoon iets wat we niet meer als heel abstract moeten beschouwen, maar als, een, als een iets wat waar we in de, Ja, misschien wel zeer nabije toekomst mee te maken krijgen. Maar dat hebben we het vooral over het niveau van uh, de industrie, van de mensen die het maken, die het ontwerpen. Verandert er dan ook wezenlijk iets? Uh, aan de kant van de gebruiker. De, de mensen die, die na twee jaar een prima spijkerbroek weggooien... omdat nu de wijde pijpen weer in zijn... en niet de smalle pijpen of andersom, daar wil ik vanaf zijn. Nou, wij hebben ook Nederlanders gevraagd van wie vinden jullie nu verantwoordelijk voor de hoeveelheid afval. En dan vinden ze zichzelf ook in grote mate verantwoordelijk. Dus drie kwart van de Nederlanders vindt zichzelf verantwoordelijk voor het afval wat ze creëren. Dus daar wordt in, met eenzelfde percentage wordt ook de producent genoemd. Maar als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar regelgeving vanuit de Nederlandse overheid of het EU-parlement. EU dat zijn veel kleiner getallen. Dus eigenlijk wat hieruit blijkt is dat... Nederlanders best wel bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. En wij als NCDO pogen dan ook mensen handelsperspectieven te bieden... om dus bijvoorbeeld... kleding kan je in de zak van Max doen. Je kan kleding kan je aan vrienden weggeven. Je kan ook minder kleding kopen. We maken zich ook bewust bijvoorbeeld dat een t-shirt maken... Dat er, dat, dat er ook bijvoorbeeld heel veel water voor gebruikt wordt. Dat dat allemaal aan elkaar uh, uh, verbonden is. En de bewustwording eigenlijk van de consument of van de Nederlander, dat is een van de dingen waar we naar streven. Maar het is ook dus dat, dat er eigenlijk al een tamelijk groot bewustzijn is. En dat is op zich... Een bewustzijn... Eh, tegen bewustzijn gedrag, met handelsperspectief. Ja, dus, dus ja niet, met, ja. met handelsperspectief, ja, ja, om te handelen. Ja. Als je daar van van ja. uh, perspectief met handelsperspectief om te kunnen handelen... Dan, eh, krijg je, dan kom je al dichter in de buurt van een circulaire economie. Want eh, wat wij heel graag willen van de Nederlanders en van de burgers... is dat ze vanuit een bepaald soort idealisme alles gaan scheiden. En ze, ze krijgen er eigenlijk geen geld voor. Ze besparen er wat mee op een afvalstoffenheffing, Maar het is nog steeds niet zo met glas of plastic... dat we dat aan de deur kunnen zetten. En dat iemand zegt, kom maar, haal ik gaten op. Is voor mij. Dus die, die schaarste van dat goed... Ja. Daar moet min, ja, dat moet nog nijpender nog worden eigenlijk. Eigenlijk zou je zeggen dat moet nog nijpender worden? Eigenlijk willen we het niet, maar oh, uit dat oogpunt waar je het nu uit neerdeert dus zou je, het wel moeten. zou je geld verdienen aan je, aan je afval eigenlijk? In plaats van dat je het nu als last hebt en dat je, dat je ervoor betaalt dat iemand het ophaalt... zou je naar een, een economie toe gaan waarin je, waarin je misschien wel gewoon wat poen krijgt... van iemand die jouw afval mag overnemen? Dat hadden we toch al vroeger? Vroeger hadden we dat in de ja, 19e eeuw. In begin 19e eeuw hadden we dat zeker, ja. Daar, daar werd gehandeld in afval door de burger zelf. Uh, dat is nu niet meer zo. En dat heeft te maken met welvaart. Uh, met, met schaarste van, van het spul. Maar Daarom... dat zou terug kunnen keren. Uh, maar dan staan we er welvaart technisch niet zo goed voor, vermoed ik. Ik ben natuurlijk historicus primair en ja. ik ben futuroloog. Maar op het moment dat wij moeten gaan handelen in afval... omdat dat een wezenlijke bijdrage aan ons inkomen wordt... Dan is, dan is het echt nijpend, het uh, grondstoffengebrek. Juist. Een, een, een andere voorspelling die je recentelijk veel hoort. Ik, ik weet dat u historicus bent, maar vanuit het verleden kan je toch uh, dingen met een beetje overzicht uh, bekijken. De voorspelling die je vaak hoort is dat we toegaan naar een bezitloze samenleving. De, de lease maatschappij wordt het ook wel genoemd. Dus in plaats van dat je, dat je een boek wil hebben, kan je downloaden of, of lenen. Of misschien uh, kopen en weer, weer weggeven of weer op marktplaats zetten. Bezit is uit. Zo wordt het ook wel gezegd. Uh, dat klopt. Ik ken, ik ken de beweging. Dat is een hele be bekende beweging. Hè. Judith Merkies van het Europees Parlement uh, maakt zich daar continu sterk voor. Um, wat ik als groot voordeel zie van die leasemaatschappij is dat als jij iets koopt en je wil het teruggeven... dat het ergens dus retour gaat naar iemand die er iets mee gaat doen. Dus dan wordt dit gerecycled. Kortom, het komt ergens terecht bij iemand die er wel raad mee weet. Die er raad mee weet en die ook uh, verplicht is... Nee binnen zo'n uh, leasemaatschappij, om daar iets nuttigs mee te doen. Om die grondstoffen ook te hergebruiken. Dat vind ik het nuttig element van, uh, van, van die leasemaatschappij heel praktisch. Want mentaal, afstand doen van eigendom, dat vind ik een hele grote stap. Daar zijn we decennia mee bezig, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. al En het tweede is dat ons hele rechtssysteem... vooral voor onroerend goed en dergelijke zaken is gebaseerd op, uh, op bezit komt overal terug en dat ook dat systeem zul je moeten herzien. Dus het is niet een proces van één of twee, drie dagen. Maar, maar los daarvan, wat zou de invloed zijn op afval? Want, want het, oké, okay, het afval komt bij iemand anders terecht... Maar, maar wordt er dan net al minder afval geproduceerd als het steeds... Geleased wordt en niet uh, door iemand als bezit wordt beschouwd? Of, of krijg je dan juist meer afval? Mijn, mijn uh, mening als futuroloog... <laughs> ja, joh, is, is uh, dat, dat uh, die modieuze uh, trend... dus iets nieuws willen hebben omdat het uit de mode is... of omdat je gewoon iedere vier, vijf jaar je interieur wil veranderen... of omdat je een nieuw technisch model... die behoefte zal blijven bij mensen. Dus die spullen die gaan terug. Ja, maar er zijn ook hele logische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld net als met muziek. Als je kijkt naar Spotify... daar betaal ik gewoon om te kunnen luisteren... naar de muziek waar ik naar wil luisteren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk veel logischer... dan dat ik naar de winkel moet. Ik moet een cd'tje kopen wat in een plastic, uh, plastic hoesje zit... en dan breng ik het naar huis en dan kan ik het afspelen. Ik betaal eigenlijk gewoon alleen nog... wat de basis voor mij van muziek is... namelijk om er naar te luisteren. En dat zijn dan weer ontwikkelingen dat je denkt... ja. Dat, zei, dat, dat, dat, dat past helemaal in dat lease-principe. Of het niet hebben van bezit. Maar het is eigenlijk de meest logische oplossing. Maar ik kan me ook voorstellen dat als het niks echt van jou is. En je dus alleen maar de leasemaatschappij maatschappij belt. Van nou doe mij een nieuw mobieltje, een nieuwe laptop of een nieuwe spijkerbroek. Of, of stel dat je alles zou leasen. Of een nieuwe auto, weet ik het. Dat je uiteindelijk als samenleving nog meer een wegwerpsamenleving creëert. Het wordt dan misschien net opgehaald. Maar je krijgt meer afval. En hoe kom je bij, dit, bij deze redenatie? Omdat van, nou, ik, ik volg de dachten wel. Je hebt, een, uh, je hebt een modieuze voorkeur. Uh, je hoeft het niet opnieuw te kopen. Je betaalt toch al een bepaald vast bedrag per maand. Dus je ruilt het ook heel makkelijk in. En dan gaat het uh, de broek of uh, elektronica die je gebruikt. Die gaat misschien niet na drie jaar weg. Maar na twee jaar. Want dan is er al iets nieuws op de markt. En dat kun je dan opnieuw leasen. Dat ruil je gewoon in. Ja, maar dan kan je zeggen dat het product gaat terug en kan weer als grondstof gebruikt worden voor een nieuw product. Dus het, het komt wel weer terug bij de producent bijvoorbeeld. Ja, dus dat zeker is het, en Dat vond ik ook het voordeel van het, van het idee van een leasemaatschappij. Je kunt de stromen die teruggaan kun je makkelijker Ja, die kan je beheersen. Nou, en waarvan ik dan heel, uh, het een beetje vila in deze tijd om te zeggen, maar we zetten dan overal statiegeld op, dan weet je ook dat het terugkomt. Ja, maar statiegeld is weer een van die dingen. Juist. <laughs> ja. Ja. Ik zou ja, toch ja, ja. wel even die richting gaan. We hebben het hier over uh, dingen die, ja, die je niet eigenlijk dagelijks... meerdere malen doet, zoals die papieren zakdoekjes. Maar je hebt een, bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, voedsel... Een van de echte to hot topics van het afvalprobleem uh, is uh, food waste. Uh, ja, we gooien we hoeveel wij... van ons voedsel weg? Uh, uh, nou, ongeveer een derde. Uh, een derde van al het voedsel wat geconsumeerd wordt eindigt weer in de prullenbak. Ja, en dat kan je niet leasen. Dat, tenminste, ik kan hem me niet uh, maar je zo Je kan uit nee. eten gaan, maar ja, goed. Uh, ja. uh, maar uh, dit is dus een voorbeeld van... Uh, een, een probleem die wij hebben gecreëerd. Die is gecreëerd door de naoorlogse welvaart. En eigenlijk een connectie heeft met de uh, schaarste tijdens de oorlog. En, en nou, nu worden wij warm, de historici onder ons. Dat het eigenlijk die uh, afvalprobleem toch te maken heeft... met de historische culturele ontwikkeling... die vanaf de Tweede Wereldoorlog of eerder zelfs... Uh, an, ja, gaande is. Het is eigenlijk een vorm van een samenleving die kun je aflezen aan, aan de manier van omgang met het afval. Een verandering van consumentengewoonte. Uh, mijn grootvader die had een winkel en die was grossier en suikerwerken. En die verkocht in die winkel verkocht die van alles en nog wat. En als er dan iemand kwam en die wilde acht koekjes hebben, omdat hij acht mensen op bezoek kreeg, dan kreeg die man acht koekjes uit een grote koektrommel van Verkade die retour ging. En. Uh, in 1960 stopt hij met zijn winkel en het enige wat hij nog uh, in uh, hoeveelheden meegeeft is een beetje kaas en vlees. De rest is verpakt. Dus als jij een feestje hebt en je hebt maar acht koekjes nodig, koop je er toch twintig omdat die in de verpakking zitten. Juist, en zo en, komt alles in, in te grote porties. Zometeen gaan we het uh, hebben over de cultuur en ons afval en ook uh, het afval als archief. Maar eerst muziek. But you won't appreciate the love we try Detroit Spinners. It's a shame. U luistert naar Labyrinth Radio. We hebben het over afval. Drie wetenschappers die elk op hun eigen wijze daardoor gefascineerd zijn geraakt. Christine Carabin, Willem van het Geloof en Katarzyna Schwertka. Japanologen van de Universiteit van, van Leiden. Wat is eigenlijk uw fascinatie met afval? En hoe bent u specifiek in het Japanse afval verzeld geraakt? Uh, nou, misschien begin ik met de laatste vraag. Ik, ik ben een Japanoloog. En wat doet die een Japanoloog? Die houdt zich bezig met... Uh, Japan. Ja, ik kan het nog volgen. En, en, uh, en uh, ik, ik uh, heb fascinatie voor de 20e eeuw Japanse geschiedenis. Sociale geschiedenis met name. En, en dagelijks leven daarin. Uh, en daar komt dan de consumptiemaatschappij heel snel uh, erbij. En uh, mijn fascinatie met uh, afval is... Uh, voornamelijk komt van het feit dat ik uh, zie afval als een instrument... om die consumptiemaatschappij eigenlijk een beetje te ontlenen. We beginnen van het einde. En dan kunnen we kijken hoe, uh, hoe wij consumeren door te kijken naar onze afval. Dus eigenlijk voor mij, ja, ik uh, vind afval leuk. Uh, maar voor mij is het voornamelijk een, een instrument om... Een cultuur... Om de samenleving te, be ja. te begrijpen. En, en hoe, hoe gaat dat er dan in, in de praktijk aan toe? Want, want als je... Japan wil begrijpen aan de hand van het afval, hoe, hoe ga je dan te werk? Ga, gaat u daadwerkelijk fysiek naar, naar de vuilnisbelt? Uh, nou, we, wij gaan uh, twee dingen doen. We gaan echt heel goed analyseren hoe de, uh, de afvalsituatie, uh, afval verwerking afval, ophaalsystemen, de, hoe de mensen over afval denken... wat de overheid aan doet om het te, in kaart te brengen. Aan, tegelijkertijd gaan we de, terug in de geschiedenis... tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog... en gaan we kijken hoe die uh, hoeveelheid afval, uh, hoe, hoe dat uh, groeide. En dat heeft natuurlijk te maken met de economische groei... zoals uh, het veel... In veel landen het uh, geval is. Maar wat ik wel graag wil uh, onderzoeken is... tot hoeverre heeft de culturele context daar een plaats? Bijvoorbeeld, we zouden in betrekking tot uh, Nederland kunnen zeggen... ja, uh, zuinigheid is iets dat de Nederlandse cultuur uh, kenmerkt... Uh, vanuit een uh, bepaalde culturele traditie. Uh, de, de vraag die we zouden kunnen stellen is... Uh, ja, wat is de connectie Tussen die culturele erfgoed, culturele uh, achtergrond en de uh, ja, hoe de hoe Nederlanders over recycling en En, en in, het, denken. Geval, in en dat, het geval van Japan, noemen ze een voorbeeld van welke culturele aspecten je daar zou kunnen bestuderen aan de hand van het afval? Nou, bijvoorbeeld, een van die uh, aspecten die altijd naar voren komen is die connectie tussen. Uh, Japanse tradities in verpakkingscultuur en uh, afvalprobleem. Uh, als je nu in uh, Japan uh, een, iets koopt, dan wordt het drie keer verpakt en dan is het vervolgens in een, uh, een hele mooie uh, tas nog uh, uh, ingestopt. En er, het wordt vaak uh, verklaard door de traditie in het verpakken. En daar zit ook iets in. Maar ik uh, ben van mening dat, uh, dat het uh, niet helemaal. 100% vertaalbaar is. Wat, wat uh, traditionele gewoontes zijn... Uh, ten opzichte van... verpakkings van cadeaus, bijvoorbeeld. En verpakkingscultuur... die wij nu kennen in Japan. Dus ik wist niet eens dat Japan een verpakkingscultuur had. Maar dat, dat Nou, wij We hebben allemaal een bepaalde verpakkingscultuur. We hebben bepaalde tradities... ten opzichte van uh, cadeaus geven. En toevallig is Japan... Uh, een van de landen die... Een uh, enorme waarde hecht aan hoe iets verpakt is. Uh, en uh, vroeger was het iets dat uh, alleen maar bij speciale gelegenheden uh, een, een rol speelde. En nu is het gewoon elke dag uh, worden die uh, gewoontes eigenlijk gerecycled, om zo te zeggen. Maar, maar noem eens voorbeelden. Ja. Maak het eens heel beeldend en, en praktisch. Beeldend. Uh, Beeldend. Ja, noem, noem eens een beeld. Wat verpakt iemand en hoe? en, en nou, kun je, je, daar koopt, die... je koopt een croissantje. Ja. En een croissantje die wordt eerst in een plastic zak gedaan. Die plastic zak wordt met een tapeje uh, dichtgemaakt. Vervolgens gaat die in een papieren zak. Uh, een hele mooie papieren zak. En vervolgens krijg je dat om mee te nemen. En als je thuis bent, dan moet je even bij je... Uh, instructies. Hoe, hoe moet je dan. Wat doe je met die afval? En dan staat erbij. Uh, ja, papier moet bij papier. Dan doe je dat open. Dan heb je opgegeten. En als je het niet opgegeten hebt. Dan komt het bij food waste. Uh, terecht. En dat plastic zakje moet je nog achterhalen. Is het welke plastic is het? Want afhankelijk van welke plastic. moet je dat ook nog in een, een aparte. Uh, ja. Uh, doos stoppen. Dus. Uh, dat is een heel goed voorbeeld. één simpel croissantje ben je eigenlijk een half uur bezig met het, met het uitpakken van de verschillende verpakkingsmaterialen. Ja, nou, het is een beetje een, een gechargeerde voorbeeld, maar als je in Japan echt een boodschappen doet, dan zie je gewoon overvloed aan verpakking. Dat is echt niet te vergelijken, wat we hier. Ik vind het in dus Nederland al veel ja. hoeveel verpakking um, uh, je meekrijgt. Nou, dat valt nog in Nederland wel mee. Als je een kletsmajoors koopt, dan. Uh, heb je koekjes, koekjes. Die, die, ja. ja laat ik zeggen koekjes van een bepaalde fabriek met een bepaalde naam <laughs> dan heb je het in een plastic tray zit erin en dan uh, komt er omheen nog een plastic uh, hoesje maar in Japan zou elke koekje nog apart verpakt worden uh, maar waarom is dat, is dat? Is dat een traditie? Of is het omdat ze zo op hygiëne zijn dat ze het gewoon schoner vinden als het elk apart in een zakje zit? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik wil, dit is juist de, een van de vragen die ons... Uh, we hebben het nieuwe uh, project over uh, Oost-Azië uh, Oost en, en afval in Oost-Azië. En dit is een van de vragen die wij ons stellen. Is dit iets dat uh, door hygiëne komt? Komt het door... Uh, misschien door de, door de klimaat. Japan is heel vochtig. Dus je moet die koekjes inpakken. Want anders worden ze allemaal niet lekker. Of uh, is het heel iets anders? Is, is het omdat het chic is. Om alles zo per... Uh, per koekje gepakt, uh, ingepakt te hebben. Ja, Willem van het Geloof klaagde net... Uh, toen we toch over koekjes hadden... dat je er meteen twintig moet kopen... terwijl je er maar vijf nodig hebt. Is, is dat in Japan ook zo? Of hebben ze dan gezien de voorliefde voor veel verpakking... ook je, je kleinere kan, hoeveelheden? Ik, je kan er eentje kopen... en die worden ook heel mooi verpakt. En dan krijg je nog in die verpakking... ook nog een, een, een bepaalde. Ze zijn, uh, Japanners zijn heel erg... Uh, goed in verzinnen van de nieuwe... Nieuwe verpakkingen. En dat is zeker eh, bij een koekje zit er e meestal een, een, een, een, weer een zakje... Die de vochtigheid van de, van de lucht zou. Maar dat is wel gaan. grappig, want dan heb je uh, het model wat Willem schetst, wat wij hier hebben. Je moet twintig koekjes kopen, maar je lust er maar vijf. Dus je gooit er uiteindelijk, uh, laat ik zeggen, vijftien weg. Of je eet er te veel en dan word je dik, dat is ook niet ja. goed. En dan heb je het Japanse model, maar dan heb je veel te veel verpakkingsmateriaal. Dus dan is het eigenlijk alsnog milieu-onvriendelijk. Ja, ja, precies. Dus bij het, ja. bij het ene gooi je dus het voedsel weg, en bij het andere het verpakkingsmateriaal. Ja. Ja, dus het is, het is, wij moeten eigenlijk een beetje een nieuwe weg. Het is uh, niet, ja, niet makkelijk, uh, dat afvalprobleem. Maar wat ik belangrijk vind, is dat wij beseffen... dat er culturele verschillen zijn. Uh, natuurlijk, afval is een mondiaal probleem. En uh, het afvalverwerking, technologieën en, en ophalmethodes... en logistiek, allemaal, dat soort dingen, dat is... Uh, nou, Laten we zeggen niet echt cultuur verbonden. Maar er zijn bepaalde aspecten zoals uh, ja, wat men dan als uh, belangrijk beschouwt. Uh, ja, hoe mensen denken over recycling en dat soort dingen. Culturele dingen die, die wezenlijk verschil maken in, in de... Uh, manier waar, waarop mensen met afval omgaan in ja, verschillende ja. landen. Het is een gigantisch onderwerp. En, uh, je zei net net, we hebben net die subsidie uh, binnen, of die, die beurs uh, gekregen om dit, dit te gaan onderzoeken. Dan, dan toch de vraag hoe je dat moet gaan doen. Waar, waar te beginnen als je, als je zo'n enorm thema als afval en cultuur bij de kladden moet zien te krijgen? Ja, het begint klein. Uh, uh, als je een hele grote onderwerp Mm -hmm. dan moet je klein beginnen. Want wat, wat we gaan doen is... Uh, ik heb drie uh, PhD-studenten... die gaan dus uh, uh, per land onderzoek doen naar wat ik net in het begin zei. Uh, wat is de situatie? Hoe, hoe zien er uh, afvalbakken uit? Hoe wordt die afval opgegaald? Uh, en dat soort dingen. Bijvoorbeeld in Japan... Uh, vind ik heel grappig. Uh, eigenlijk als de afvalman komt. Dan heb je een muziekje. Dan weet je dat, dat die komt. En dan kan je je afval naar buiten brengen. Als je in een, uh, niet in een appartementcomplex woont. En dan hoeft die afval niet op straat te liggen. Dus dat dan is... kan je meteen fysiek ja. Zijn er dingen, <lacht> dat wilde ik dan nou ook vragen. Misschien is dit er wel één Die wij kunnen leren van, van Japan. Op het gebied van afval. Uh... Ik zou het niet één keer, twee, één, twee, drie kunnen zeggen... wat op dit moment wat we kunnen leren. Maar dan zal ik over vijf jaar, als mijn project afgelopen is... zeker kunnen zeggen. Ja, en, een ander probleem als het gaat over afval... en misschien wel het uh, grootste probleem, Christine... dat is de plastic soep die, die onze zeeën inmiddels uh, ja. verpest. En, en de vissen die eten dat in minuscuul kleine deeltjes op. En wij eten die vis misschien wel weer op. En zo uiteindelijk krijgen wij plastic in, in ons lijf een andere uh, rotzooi. Ja, een oplossing die ligt eigenlijk natuurlijk heel, voor, heel erg voor de hand. En die wordt ook al veel toegepast. Dat zijn die biologisch afbreekbare verpakkingen. Daar wilde nou. ik precies naartoe. Ja, en de, daar, wordt, daar zijn bedrijven al mee bezig om hun producten zo te verpakken. En wij hebben ook gevraagd: van, ja, hoe zit dat nu onder in de Nederlandse volking? Weet je wel, wordt het belang daarvan onderkend? En dat lag echt heel erg hoog. Dat was echt 80% van de mensen ouder dan 35 en nog twee derde van de jongere Nederlanders. En toen hebben we vervolgens gevraagd, maar zouden we dan bereid zijn om iets meer te betalen voor het product als het in zo'n verpakking zit? En daar was ook nog, laten we zeggen, de, in ieder geval de helft van de ouderen en een derde van de jongeren het mee eens. Dus er is wel bereidheid om daar wat uh, aan mee te betalen. Dat moet zo ook nog te maken zijn, dat alles ja. biologisch afbreekbaar is. Ja, maar dat is dan aan de industrie. Om, om, om, om daar iets op te verzinnen. Dat, dat is wel een, een, een momentum, hè? want om uh, nieuwe verpakkingen en, en nieuwe producten te maken... moet je ook een nieuwe infrastructuur, nieuwe technieken hebben. En als je net een fabriek hebt gemaakt voor gelamineerd plastic... Uh, die je over 30 jaar hebt gebouwd, dan bouw je dat niet zomaar af. Dus er zit een vertragingsfactor in die vernieuwing. En dat, dat is gewoon een infrastructureel uh, probleem. In, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dan duren de dingen duren gewoon traag in, in, in de wereld van het afval. Nou, als je kijkt naar uh, de voorspelling dat je grondstoffen op zouden, op zouden raken... die dateert eigenlijk van de Club van Rome, dat is 1968. En nu begint het pas echt een maatschappelijk draagvlak te krijgen. Van Ja, dat klopt, we zijn aan het, aan het opvreten en dat gaat niet goed. We zijn, we are heading for... Zoals ze toen al zeiden in 1968. En dat, dat begint nu uh, voet aan de grond te krijgen. We kijken, dan weer uh, 50 vijftig jaar later. Jij hebt uh, de, de geschiedenis onderzocht van uh, Van Gansenwinkel... een bekend uh, afvalverwerkingsbedrijf. Ja, dat, dat zei je in het begin. Uh, het, het is breder dan dat. Ik, heb, ik ben niet begonnen bij Gansenwinkel. Ik doe uh, onderzoek naar afval en hergebruik in Nederland... in de laatste 200 jaar... En uh, van Gansenwinkel zelf heb ik nooit een uh, historisch onderzoek naar gedaan. Het Best bedrijf bestaat 50 jaar, uh, is een, een gigant in Nederland. Mm -hmm. uh, uh, voor, maar je, uh, ik ben nog niet aan historisch onderzoek voor dat bedrijf gekomen. Maar ja, daarnaast werk jij ook zelf in het, het, de afvalbranche? Ja, ik heb op dit moment twee bezigheden. Ik werk in het uh, afval in de afvalbranche. En uh, ik uh, ben als historicus bezig met, uh, met afval met de afvalhistorie van Nederland. Gaat dat één groot dik boek worden? De, de afvalhistorie van Nederland? Dat, dat, zou, ik heel graag dat ja. zou ik heel graag willen. Ja, het is een. een, een ik vind het een fantastisch onderwerp. Je moet het niet op papier gaan drukken. Het uh, moet een <laughs> ja, leesboek worden. <laughs> ik, kom, ik kom voor advies bij je langs. <laughs> maar, de, maar de historicus wil dingen uh, bewaren, conserveren. En de afvalbranche wil juist overal vanaf komen. Dus ik vind het wel een uh, mooie gespleten persoonlijkheid. Ja, ja dat, dat is zo. Um, uh, we hebben het er net gehad over vroeten uh, in welnis Om te kijken wat de cultuur is. Hè? Uh, dat is al sinds de jaren 70 in Amerika een soort uh, wetenschap. Uh, garbology. Heet, heet dat dan ook, van garbage. En, en dan maken ze dwarsdoorsneden van, uh, van vuilnisbelden... om te kijken, wat zit er nou in? Wat is dat nou voor cultuur? En, en toch even refereren aan de vorige gast, Dokters van Leeuwen. Dat is een amateur-archeoloog... Uh, um, die uh, juist in die putten gaat zoeken naar afval... omdat afval heel veel zegt over waar mensen mee bezig zijn... wat ze weggooien en over de samenleving, over de cultuur. Ja, en Dat is een tak van sport die, die uh, in de archeologie nu geleidelijk geaccepteerd raakt. Dat je, dat je afval moet gaan onderzoeken of voormalig vuilnisbelten. Nou, ik, ik kan nog sterk vertellen. Ik denk dat bepaalde, hoe ouder de archeologie... Uh, met, met, met, hoe langer de peri geleden de periode is waar de archeoloog zich mee bezighoudt... hoe meer die afhankelijk is van wat er aan afval is overgebleven. Die zou uh, als, je, kunnen, ja. als, je, als je kijkt naar Trooje... Uh, Trooje gaat omhoog, de lucht in. En uh, we wilden weten waarom dat het was. Het was natuurlijk niet alleen omdat het uh, regelmatig is uh, platgemaakt door, uh, door haar vijanden. Maar ook omdat die Trojanen zelf afval in de hoek van hun kamer strooiden of op de weg. En als ze vonden dat het te veel was, dan legden ze daar weer een laag klei overheen om het te verbergen. En dan was het een soort uh, ja, structuur waarop je Trooien bouwde. Dan moet je hier. Uh, deur moest je ook iets verhogen. Dus in zekere zin is afval op die manier gebouwd, op, op of uh, trooien, gebouwd op afval. Maar ons eigen landschap gaat... is waarschijnlijk ook flink getekend door de afvalbergen. We hebben een vlakke land, maar dankzij onze afval hebben we tenminste nog een beetje heuvels. Um, in, uh, een voorbeeld, in Brabant waren er rond 1950 700 stortplaatsen. Uh, die zie je niet meer. Uh, tegenwoordig hebben we er uh, nou net 25, denk ik, in Nederland... Um, die zijn allemaal verdwenen, maar die liggen ergens. In Japan hebben ze een uh, eilanden. Afval, afval -eilanden. eilanden? Ja. Dat echte. is een prachtige uh, oplossing. <laughs> lekker lekker uit, het, uh, uit het zicht. Dus binnenkort uh, de geschiedenis van Nederland in afval. De Nederlandse vuilnisbak. Willem van het Geloof, historicus, hartelijk dank. En Katarzyna Swetka, Japanoloog van de Universiteit van Leiden. Veel succes met het uh, onderzoek naar het afval al daar. En Christina Karaben, senior onderzoeker bij het NCDO. Hartelijk dank voor toelichting op het onderzoek naar Nederlanders en hun rotzooi. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zender, dezelfde tijd. U kunt ons mailen, labirintradio@vpro.nl. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland ook Radio. Ik wens u nog een hele fijne avond.